In Steenbergen in Brabant zijn twee vrouwen aangehouden... in verband met de verdwijning van een Belg. Ook zijn in Steenbergen een woning en een garagebox doorzocht. De man van 56 uit Soersol is begin juni voor het laatst gezien. Bij een busongeluk in het zuiden van Roemenië... zijn tien mensen om het leven gekomen. Ook raakten zeven mensen gewond. Het ongeluk gebeurde in de buurt van een dorp... op ruim 80 kilometer van de hoofdstad Boekarest. Daar botste een kleine bus op een vrachtwagen... Roemenië is in de EU het land waar naar verhouding de meeste verkeersslachtoffers vallen. In Hongkong is het weer onrustig, wordt gedemonstreerd... en het verkeer in de stad is flink ontregeld doordat de metro is stilgelegd. Ondanks een verbod daarop gingen demonstranten vannacht met maskers de straat op. Ze vernielden winkels en er werd brand gesticht.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 Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord, richting Amersfoort, is de vertraging een kwartier. Dat komt door wegwerkzaamheden, daardoor is de afrit S116 dicht. Het verkeer moet doorrijden naar afrit S114. Op de A10 West, richting Den Haag, tussen Landsmeer en Amsterdam, Hemhavens 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ik ga het in de gaten houden. Helemaal goed. Dankjewel Roy van Buringen vanuit het centrum van Zandvoort. Het derde uur alweer, Albert-Jan. Tijd vliegt voorbij. Ja. En, en wat... wat gaan we in de derde uur allemaal doen? Ja, de actualiteit noopt, noopt ons uh, om het, uh, het programma enigszins aan te passen. Dat heeft alles te maken met de voetbalwedstrijd tussen uh, Zandvoort en Jong-Holland 1.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 Dan naar Colder uh, joop gaat overschakelen, moet je ook een beetje gauw houden. muziek draaien natuurlijk. Frankie Felly en de Four Seasons, Sorry en Oh, What a Night. Heb ik het nou weer goed gemaakt met die hazes van dit, uh, Joop, of niet? Nou, het kan nog wat ouder, Rob, want dit was niet echt oud. Hè? Nee? Moet het nog veel ouder? <laughs> ja, <laughs> nog nou, ouder? Is het begin 70 jaren. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Toen werd er muziek gemaakt. En daar draaien ze nu nog steeds op, eigenlijk. Nou, ja, je hebt, je hebt gelijk, hoor. Dus... Uh...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 Zo gaat het al horen en als ze nou nog 2,5 minuten volhouden, dan is het wedstrijd aan ten einde. Want het is, eigenlijk is het een beetje een ja, zijkere wedstrijd. Het is, het is niet leuk, ik denk dat Kerkman misschien nog nu acht ballen gehad heeft en tegenstander 3 of 4 ballen. Ze hebben, ze hebben niet, de rug niet uit hoeven te maken en het uh, spel werd op het middenveld gespeeld meer door Jongerland dan de Zandvoort. Ja, Zandvoort die leidt met 1-0 en dat is natuurlijk erg belangrijk. We kiepen nu heel vers de goal uit om die bal naar voren te transporteren. Recht op de stoptas van de spits. En daar gaat er graag gebeuren een gele kaart voor <coughs> Zandvoort. Ik kan niet zien wie, want er staan een, een aantal spelers. mee. vrije schop in ieder geval buiten het straftersbied van Zandvoort. Het zal niet te ver buiten zijn, denk ik. Okay. En het is nu heel het oppassen voor de standaardse verdediging om die ene 0 stand vol te houden. De speel ondertussen in de 89e minuut en over twee seconden is dat de 90e minuut. Ik denk dat hij er nog wel wat bij zal tellen. Het spel heeft vaak keer stilgelegen en de schaarzetter geeft aan dat men moet wachten op zijn fluitje En gaat de 9 meter afpassen en zet de muur op de afstand. Er wordt dan weer teruggesmokkels. Uiteraard, niet zo moeilijk.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 Weer terug, weer draaien, weer pliedelen, weer, weer bal kwijt. Uh, bal, bal vast, de zand wordt absoluut niet, ver van zelfs. En dan wordt hij weer weggeruimd. En Lammers, bijna... ja, Bol, Lammers heeft de bal onder controle en speelt hem naar Berg. Arlen, uh, Patrick moet een beetje mij horen. berg aan de zijkant. En uh, daar gaat het terrein anders. Die wordt neergelegd in het stapsgebied. Of is hij er net buiten? Ik vraag het mij net af. Het wordt in ieder geval uit een rode kaart. Twee keer geel, voor nummer vier.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 In ieder geval met 12 wachten op het sluitje van de scheidsrechter. zetten. Ze zetten een afstand neer en wat gaat er gebeuren? Wie gaat het nou, nemen? Kastien staat achter die bal. Kastien, wat gaat hij doen? In één keer goed, nee, in één keer hard, gaat hij komen. Voorzet. En net draaien Lammers. En die kieft hem net naast de kruising. Erg jammer. Dat was een mooie bal van, van uh, Berg, uh, Berg Kastien. Uh, die uh, echt op de poffetjeskop van uh, Lammers kwam. En hij komt hem net naast de lat.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 Goed weggewerkt daar door Milan-Berk-Belenkamp. Maar de bal is nog steeds bij jong Er Wordt helemaal breed gespeeld naar de andere kant. Kan die bal komen? Nee, nog niet. Komt hij toch, toch voor. En daar is het uh, alles en iedereen. Gaat er onderdoor. Koen, uh, nee niet Koen. Uh, uh, Daan, Kerkman kan die bal oppakken. Heel simpel. En hij heeft alle tijd nodig om die bal weer weg te werken. Op de helft van jong Holland Wordt teruggekocht. En dat is een hensbal voor Zandvoort. Met de gele kaart... Pff, is niet normaal. Ik, ik kijk hier naast mij naar een oud schrijver. Was dit een gele kaart? Nee, natuurlijk niet. Dat, dat idee had ik dus ook. Maar goed, dit is denk ik zo'n beetje de... Nou, misschien wel 8 tot de 10 gele kaart... die de, deze wedstrijd gegeven wordt. En dat geeft toch wel iets aan. Zandvoort kan die bal wegwerken. Via de, de, de linkerzijkant. En nog steeds laat hij Kijk kijkt niet eens op zijn klok. Je laat nog steeds doorgaan. Daar gaat Zandvoort. Robert van Dijk. Robert van Dijk. Legt hij wel aan? Hij legt daar. Ja, legt wel aan. En weg, met de voet weggewerkt door de keeper van uh, Jongholland. bij Zandvoort. Ryan Lammers. Raakt die bal kwijt? Ik kan wel blijven zeggen. Raakt die bal kwijt? En de keeper kan er weer ver weg transporteren. Maar uh, Millenberg bij de kant, de bal weer terugbrengt naar uh, ter Kastien. Kastien, diepe bal. Uh, op, uh, uh, hier staat Tijsselberg. Berg, er gaat niemand mee. Hij vraagt dat hij. Is... Ja, hij gaat weg. Oh, iedereen, iedereen een half mist. En daar nou wordt die bal weggepoetst, recht in de voeten vanuit zat kastien. Kastien, die uh, uh, gaat pingelen. En we legt die bal weer breed terug naar Berg. En dit is eindelijk het eindje van deze schijfzitter. Het was heel eventjes willen knijpen op het einde van deze wedstrijd. Toch wint Zandvoort met 3-0 of 1-0 zijn derde wedstrijd. En blijft daarom bovenaan de competitie staan.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 Yeah yeah yeah yeah get that down girl look when you hit the ground yeah yeah yeah oh, yeah get that down girl look when you hit the ground yeah yeah yeah yeah get oh, that down girl up when you hit the ground. Yeah, yeah, yeah, yeah. oh, ground she gon' strip it down for a thug yeah strip it down word around tell she got the buzz yeah. five shots shot session love now i promise when we pull up shut the club down i took up from a man don't nobody know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 Yeah, yeah, yeah. Dat was een groot hit van alweer eh, enige tijd geleden. Maar wel leuk om uh, weer eens uh, te draaien op de zaterdag in de maandagmiddag bij CFM. De single Strip That Down, dat was uh, Lion Pain. Het is uh, bijna half vijf, we gaan hem doen, het dier van de week. En we hebben deze week hebben we een uh, hond. Ja, en die luistert uit de naam Velma. En ze stelt zichzelf even voor. Een enthousiaste, vrolijke en actieve dame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 Roy van Buringen die belde ons net of die stuurde een mailtje, een berichtje. Dat de Mars al aanwezig was geweest bij het raadhuis. Dus ook dat potje jam was al ingeleverd daar. Dus die programma zit er zo'n beetje op. Van de Mars inderdaad voor de Damherten. Om de Damherten te steunen hier in Zandvoort. Wij gaan een plaat draaien en daarna de Pit Report. En uiteraard nog het gedicht en veel andere dingen. Lekker blijven luisteren. We zijn eruit, hoor. Wel gedicht dat het zo dadelijk om kwart voor vijf gaat worden. Dus lekker blijven luisteren naar de radio. Dan hoor je vanzelf welke keuze we vandaag gemaakt hebben. Dit was Aha in Touchy. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, we zijn een beetje over tijd, uh, over. Dat, ja, echt, hè? He, oh, het gebeurt wel eens. En, uh, ja, maar niet ja, te vaak, <laughs> al, Nee, nee, nee, nee. De uh, Pit Report. Goed, uh, zo.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 Hier is uh, Eerclip en we draaien life live dan life, Hier is Lela. What will you do when you're lonely? No one waiting by your side. You've been running, I don't much too long. You know it's just your foolish man, yeah love be on my knees baby. begging darling be darling won't you lose my worry I tried to give you consolation your old man let me down like it. Of the situation. 19 juli, dan uh, komt hij in de Cichadoom, uh, deze Eric Clapton. Ja, en uh, luisteraars en kijkers, uh, ik kan nu uh, het programma Het Uur van de Wolf. Dan heb je uitzending gemist. Dan kan je verdeeld over twee uh, documentaires van ruim een uur... het hele, de, uh, door mee, ook mede door Eric Clapton zelf gepresenteerde documentaire zien... over zijn leven van, uh, vanaf het begin tot uh, heden. En Wel vrij heftig, hè? He? Ja, ik? vrij heftig en... Uh,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 Heb ik nooit verdiend Daar Need lang bed. Zijn hoofd en dan. Van de dag hoor die Clouso en daar gaat ze. Ja, ik heb nog een plaat, Albert Jan, die uh, had ik uh, gisteren in mijn hoofd. Die denk van jee, welke plaat is dat ook alweer? Nou, dat is uh, deze plaat. Dikke een uh, leuk Melodietje. Full house, standing on the inside. De Soundfoods Radio weer even. Happy Radio op de zaterdag en maandagmiddag. You heard standing on the inside, de single van Full House. Zodanig gaan we met Fred praten, want hij is weer binnen. Is and, and for someone else, but not for me. All love was out to get me. that's the way it seems.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 Inmiddels gearriveerd in de studio Fred. Hij is er weer wat. Fred, um, zo, goedemiddag. Goedemiddag. zo ja. meteen weer een nieuwe uitzending van uh, ja, Entertainment for van... ja. natuurlijk. Ja, en dat, uh, ja, dan gaan we dadelijk van start om vijf uur natuurlijk met Ramon Beentjes die, uh, ja, die arriveert zoals het goed is. Met zijn vrouw Siona. En uh, we gaan bellen met uh, Gio Zwikker uh, over zijn nieuwe single Mijn Hart. Uh, Guus Niesing, daar gaan we ook mee bellen. En hij over dat moet toch echte liefde zijn...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 wat, dus het eerste uur wordt sowieso... Uh, uh, ja, eigenlijk een beetje fanatiek Nederlands. Nou, helemaal leuk. Zo nog, meteen na vijf uur. En, en, dan, uh, ja, en, en, en, en daarna gaan we natuurlijk met wat Engelse muziek en dergelijke. De tweede uur dus. Dat, uh, dat en nog ruimte voor verzoekjes? Uh, ruimte voor verzoekjes zijn er ook. Uh, ook het eerste uur, mag ook. Uh, tijdens Ramon, misschien willen de mensen een nummer horen van Ramon. En uh, dat ze zeggen van nou, die, die wil ik horen, uh, kan dat is het mogelijk. Een e even, uh, even een e-mail sturen naar uh, www.zfm artiesten.nl Nou, makkelijker kan het weer niet gemaakt worden. Nee, wordt weer een uh, leuk programma zometeen. Ik hoop het wel. Heel veel uh, plezier, Fred. <laughs> helemaal goed, Fred. D okay. Dankjewel. En jo, uh, Tot volgende week. Ja, want uh, wij gaan er weer vandoor, uh, Albert-Jan. Ja, wij gaan eventjes napraten. Zo is het. Er moet uh, voldoende nagepraat worden, Altijd. toch? Elke zaterdag gaat er wel Oké. Okay.